My heart is saying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 Respira, respira, respira, mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, mi vida así a no le interesa que se ira si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste contraste en final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Volver aan het werk. Ik wil weer aan het werk. la amistad bonita La het bonita la gente Cuando hay calidad bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que het Que habla y no aan bonita la gente Por eso yo digo bonito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 It now, with every day, it gets better.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 The dus 3 en vijf. De grootste hit van Europa Niet betrouwbaar, maar wel origineel. In the Euro Breakdown op CFL, The Countdown of the Continent Je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 Walk up in New York City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money.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 Zanger Alexander Curley is op 65-jarige leeftijd overleden. In 1972 scoorde hij een nummer 1 hit met All Never Drink Again. In 1975 herhaalde hij die prestatie met Guus Kom naar Huus. Zijn laatste notering in de hitlijsten was in 1981 met het nummer Hollanders. Alexander Curley, die eigenlijk Harm Bremer heette, overleed vorige week aan de gevolgen van prostaatkanker. Hij is dit weekend in besloten kring begraven. De Nederlandse jeugdfilm Cowboy heeft een Europese filmprijs gewonnen. De Young Audience Award van de European Film Academy. Dat is een verkiezing onder kinderen van 10 tot 13 jaar in zes landen. Cowboy van regisseur Boudewijn Krollen.